Wat Dulaard betreft moet de onderwijsinspectie scholen veel strenger aanspreken. Met de nieuwe wet Passend Onderwijs krijgen scholen een zorgplicht... en als ze dan nog steeds kinderen weigeren, moeten ze een boete krijgen, vindt de kinderombudsman. In Afghanistan zijn bij een reeks aanvallen op militairen en burgers bijna 30 doden gevallen. In de provincie Helmand zijn de afgelopen nacht zeker 17 dorpelingen onthoofd door onbekenden. In dezelfde provincie werden bij een aanval op een controlepost 10 militairen gedood...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 In de Randstad staan files dus op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoeverlaak en Eenbrugge 4 kilometer. A4 naar Amsterdam 2 kilometer bij knooppunt Burgerveen A8 richting Amsterdam tussen de knooppunt Zaandam en Koenplein 4. En de A9 richting Amstelveen. Daar staat 3 kilometer bij knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Ouderein 3 kilometer. En ook nog een keer 3 kilometer bij Kanaleneiland op de parallelrijbaan. A15 Rotterdam naar Gordekend. Tussen Papendrecht en Hangsveld Gieten 8 kilometer door een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken daar weer open. Vrijd Gorkem naar Rotterdam, daar staat 3 kilometer tussen Gorkem en Sviedrecht Oost. A 20 hoek van Holland richting Gouda, Tussenknopend Ketelplein, aan rotterdam Centrum 5 en op de A 20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer na ongeluk. Inmiddels zijn daar wel alle rijstoken weer open. A 27 Almere richting Utrecht, 2 kilometer voor Utrecht Noord en op de A 28 naar Utrecht, daar staat tussenknoopend van Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn weer van drie uur bij CFM Sanford. 1 daar klem gezet door twee lekkere dance classics. In het vorige uur drijven we Lina Lewis en Classyjl aan het einde van Uur 1. En uur 2 begonnen we met deze van Alex en O'Neill what's missing? Zandvoort en de regio. En als je naar CFM Zandvoort luistert, hoef je helemaal niks te missen, want ook in het komende uur hebben we weer heel veel informatie, Albertja. Ja, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda en uh, dat uh, ik zou zeggen, houd die pen en papier vast bij de hand, want er zijn weer de nodige evenementen op uh, zeer korte termijn en ook in de komende week weer in Zandvoort, waar anders zou je bijna zeggen. Goed, half vier de evenementenagenda en uh, rond de klok van kwart voor vier gaan we even schakelen met onze verslaggever Willem van Densen, want die is voor ons aanwezig bij de ja, tweede dag moet ik eigenlijk alweer zeggen van het Duitse Toerwagenmeisterschafts. De kwalificaties zijn inmiddels uh, verreden voor de hoofdrace van morgen. Maar het is, het is een overvol autoprogramma. Dus rond de klok van kwart voor vier gaan we even schakelen met Willem van Densen. Nou, verder hebben we natuurlijk nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar dat tussen de mooie muziek door. Dat dacht ik ook. En de volgende is ook weer mooi, hè? En waar anders hoor je dat dan op de radio, hè? Wat? Wat hoor je op de radio? Mooie muziek. Mooie muziek? Ja. Bij Sivim natuurlijk. 24 uur per dag. Hier is Omar Radio. Beetje rustig begin, maar wel een hele lekkere plaat van Donna Summer. www.zfmzandvoort.nl Juist voor onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Even een half drie bij CFM. Weer het weekend. Helemaal niet zo verfijnd hoor. Dan hoor je ze weer uh, bij het NOS nieuws uh, uiteindelijk het uh, weer vertellen. En dan denk je nou het gaat toch plezier vanavond. Nee gewoon een klein pluutje meenemen uh, naar het dorp. En genieten van het festival van vanavond. Wat dat gaat weer een spektakel worden Albertje. Enorm. Vandaar dat ik er ook even een aparte uh, item van gemaakt heb. Ja vanavond uh, barst het dan weer los. Het derde muziekfestival in uh, Zandvoort. Uh, het is echt een voor de liefhebbers van lekkere en dansbare muziek. Want op vier buitenpodia treden weer een aantal bands op. Van naam die hun zich thuis voelen in het feestcircuit. En het jong en ouder publiek naar de zin weten te maken. Op het Dorpsplein bijvoorbeeld staat aan het begin van de avond de popgroep De Beat. Al tien jaar lang zorgt De Beat voor blije gezichten, voetjes van de vloer... en het terughalen van verloren gebaande gevoelens. De Beat is een unieke coverband. De vier jonge leden spelen enkel repertoire uit de jaren zestig... en doen dit op authentieke instrumenten. Denk aan een klein jazzdrumstel en de speciale gitaren uit die tijd die daar ook bij horen en natuurlijk het orgeltje niet te vergeten en met een samenzang en energie die het publiek het gevoel echt zal geven dat ze zich weer terug in de jaren 67 later op de avond treedt er een band op die voor de meesten eigenlijk geen nadere introductie nodig heeft, de coverband Yamento, Jamento is de meest bijzondere partyband die er is, uniek in stijl en werkwijze, altijd met één doel dansen, als je naar het repertoire van de band kijkt zie je een veelvoud van muziek. En als je de band hoort, kom je erachter dat al deze muziekstijlen zonder uitzondering met overtuiging worden neergezet. Op het Kerkplein vervolgens maakt men kennis met de Max Brothers. Nee, niet van Harpo, Chico en Groucho en Grummo en Zeppo... maar ook zeer speciaal en spectaculair in hun optredens. Jazz, funk en soul voert het boventoon bij deze enthousiaste coverband... en geen als versteld staan van het muzikale vermogen. In de pauze draait DJ Miss Behave haar muziek. Op het podium midden haltestraat heeft een goede bekende in Zandvoort... Uh, en waar hij vaak solo optreedt als de Human Jukebox. Deze keer neemt Bob Collor... Zo heet hij. Zijn hele band mee, inclusief de exotische zangeres Donna Pesty. Hun muziek is een mix van soul, funk, disco, dance, classics, K, reggae, house, pop, rock, R&B, jazz, dance, groovy beats, smooth ballads en wat soulful blues. Nou, veelzijdig met één woord. En, okay, toch... Helemaal geweldig. en toch met een eigen geluid. Het podium aan het einde van de straat wordt ingeruimd voor de man die zijn sporen meer dan verdiend heeft in de Nederlandse muziekscene. Ruud Janssen is zo zachtjes aan een fenomeen aan het worden, en dat was hij eigenlijk al, Iedereen en dat zijn er heel veel die een optreden van hem meegemaakt heeft. Weet dat Ruud alles kan spelen en inhaken op de wensen van zijn trouwe publiek. De toetsende virtuoos en stemkunstenaar en radio-dj brengt zijn volledige band mee. Feest dus op dit podium. Tijdens de pauzes op diverse podia zijn er dj's die de sfeer erin houden met hun dansbare klanken. Nee, stilstaan is er niet bij op deze hopelijk zonnige avond. Nou, overwegend droog, zei, uh, zei Lex. Hè? Dat bedoel ik dus... En een klein pluutje mag je meenemen. Goed, maar dat is dus Ruud Jansen, uh, Nee, stilstaan is er, deze dus, is er dus vanavond niet bij. Tijdens het muziekfestival DTM weekend. En de naam zegt het al dit weekend kan men ook genieten van een van de meest spectaculaire, spectaculaire races op Park Zandvoort. Die doet je touwwagen Meisterschaft. Dus vanavond, vier buitenpodia. Wilt u meer informatie, kijk dan nog even op www.muziekfestivalzandvoort.nl www.muziekfestivalzandvoort.nl En ik zou zeggen, tot vanavond! En voetjes van de vloer. Begint om een uurtje van ochtend neem ik aan. Zeven uur. 7 uur. Oh, dan gaan we helemaal los. En wie weet, misschien draait de DJ's deze single ook nog wel voor je. Ja. Кто играет на планете? it be sweet dat is juist van mijn collega Albert Jan Vos. Vanavond valt er voldoende te blijven in het Centrum van Sanford tijdens het DTM muziekfestival Festival met diverse leuke optredens. Zo meteen om half vier hoor je het evenement en hoor je wat we de komende dagen nog meer kunnen gaan doen. Maar eerst nog even een ander kort bericht. Ja, want dit bericht, het is ook een evenement, maar het staat nog niet op de, op de evenementenkalender, zoals ik die hier voor me heb liggen. Want uh, aanstaande dinsdag is het weer zover. Op 4 september op het Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Dus Cinema Nostalgie gaat ook weer uh, van start. En wel op 4 september. En wel met de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953 met in de hoofdrollen Marilyn Monroe, Jane Russell en Charles Cobham. In een van haar meest populaire films schittert Marilyn als een bekoorlijke blonde seksbom. Had ze ook andere rollen dan? Volgens mij niet hoor. Nee, jij? Vastberaden om haar superrijke uh, verloofde in het huwelijksbootje te slepen, zodat zij zelf aan hun lijf kan ondervinden dat diamonds are girl's best friend. Dat ken ik zelfs. Uh, goed, 4 september. Uh, weer Cinema Nostalgie en ze gaan van start met Gentlemen Prefer Blondes. Ontvangst met koffie en thee en kijk vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. Kosten 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt en dat telefoonnummer bij een ieder wel bekend. Losse kaarten zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van het Circus Zandvoort. Co en Joker Luiksen zijn ook weer aanwezig om u te helpen bij de instappen, het uitstappen en het lift. En naar uw stoel. Cinema Nostalgie. 4 september Gentlemen Prefer bronze. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de 40 beste plaat uit Europa in de Euro breakdown. Gepresteerd door Jos van Dam. En ook deze plaat staat daarin genoteerd. De nieuwe train heet 50 Ways to Say Goodbye. My heart is paralyzed. My head was oversized, I'll take the How Road like I shoe.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 Dacht te zeggen, we kennen de manier van Piet Pallersma, hè? Goed moin. Goed En misschien binnenkort ook wel tijdens de NK-Garnalenpellen. Uh, Gaat u dat misschien ook Geweldig, hè? Laten we het hopen. worden van hier Bekelaar. De voorrondes en de grote finale, die gaan er weer aankomen. En al het laatste nieuws over het Garnalenpellen hoor je natuurlijk op CFM Zalvoort... En dit was Train. En daarmee zijn we gekomen aan de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal hier in Zandvoort gaan doen, Robert Jan? Weer nou, een hele moo vol waarschijnlijk, hè? Ja, ik zou zeggen: ga je maar even rustig zitten. Heb je water erbij? Staan? Ik heb water erbij. Kijk, helemaal goed. Dus ik zou zeggen, ja, het is eigenlijk afgelopen vrijdag al begonnen, maar wie is dat er niet ontgaan? Want iedereen heeft mee kunnen genieten van het geluid ervan. Afgelopen vrijdag tot en met morgen natuurlijk het grote DTM-spektakel op het circuitpark Zandvoort. Aan de burgemeester van Aldstraat 108. Europa's sterkste toerwagenskampioenschap sluit augustus met veel spektakel af. Af. Het publiek kan zich opmaken voor een stevige driestrijd tussen de brullende PK-motoren van Audi, Mercedes-Benz en BMW. Ook de Formule 3 Euro-series Porsche Carrera Cup en Super Cup Challenge komen in actie. Voor meer informatie kijk even op www.cpz.nl. Www en ik heb begrepen dat er nog duinkaarten voor morgen te krijgen zijn. Dus ik zou zeggen, uh, spoed u naar de website en bestel alsnog even wat duinkaarten voor morgen, want dit is een uur uniek race spektakel. Men zegt ook wel eens. Het is de Formule 1 met een dakje erop. En zo is het ook. En uh, het is geweldig. En mocht u niet in de gelegenheid zijn. U kunt morgen om 2 uur de race live vervolgen. Via RTL 7. Helaas niet via ZFM. Want wij hebben de rechten niet weten te bemachtigen dit jaar. Dus vandaar niet op ZFM. Maar volgende week zijn we er wel. Met de historische races op de zondag. Live op kanaal 40. En analoog op kanaal 45. Live de hele dag verslag van de historische races op het circuitpark Park Zandvoort. Wat is er vandaag nog meer begonnen? Ik heb ze al gezien. Ze zijn druk bezig. Want vandaag is begonnen het EK Zandsculpturen bouwen. En uiteraard op diverse locaties in Zandvoort. Vorig jaar vond het eerste nationale zandsculpturenkampioenschap in Zandvoort plaats. En dit jaar gaat dit groter worden. Want dan wordt het Europees kampioenschap in Zandvoort gehouden. In totaal acht zandkunstenaars uit verschillende landen creëren een sculptuur met als thema zagen en legenden. Het bouwen van deze zandsculpturen is al een evenement op zich. En daar zijn ze dus nu al mee bezig. Dus u kunt al gaan kijken. De beelden meten ongeveer drie 3 meter en 3,5 meter hoog op de boerenvaarboord. 200.000 kilo speciaal zandsculptuur gestort en dat is inmiddels verdeeld. 40.000 kilo per sculptuur. Ja, ga er maar naast staan, Aangezien strandzand uh, niet geschikt is. De beelden zullen na 31 augustus een aantal mensen te bewonderen blijven. Bij de vier, diverse winkeliers in Zandvoort aan CNVV Zandvoort kunt u een boekje verkrijgen waarin meer te lezen valt over het een en het ander. Ik zei het al even, ik had er een apart item van gemaakt. Vanavond natuurlijk het grote muziekfestival in het centrum van Zandvoort. En wat ik begrepen heb, hier staat 8 uur begin, maar in de memo die ik had stond 7 uur, dus het zal wel erg tussen 7 en nacht u beginnen. Goed, het derde muziekfestival van Zandvoort van dit seizoen. Vandaag is er echt even voor de liefhebbers van lekkere, dansbare muziek. En zoals ik al verwoord heb, ook onze eigen DJ Ruud Janssen zal achter de présence geven aan het eind van de Halterstraat. Dus wilt u, houdt u van dansen en lekkere, muziek, dansbare muziek. Ga dan vanavond naar het centrum in Zandvoort en geniet van het derde muziekfestival. Gaan we even door naar de zondag. En dan is het alweer 26 augustus. Het, uiteraard het 30-jarige jubileum van het Zandvoorts mannenkoor in de Rooms-Katholieke agatha -Kerk. En de grote klocht 45. Het bestaat allemaal te beginnen van half drie tot vijf uur. En vanwege het 30 jaar bestaan nodig het Zandvoorts Mannenkoor u van harte uit het jubileumconcert bij te wonen. We hebben begrepen dat er nog kaarten zijn. U kunt ze halen uh, voor A10 uh, euro per stuk bij uh, de Notenbar Sebel en bij de kaasboer Tromp. Dus wilt u daar nog bij zijn? Het wordt een echt een uniek concert ter gelegenheid van het 30 jaar jubileum van het Zandvoorts Mannenkoor. Ook nog dat We blijven op de zondag 26 augustus optreden. Papa Luigi I Amici. Die naam komt me bekend voor. Muziekpaviljoen, raadhuisplein. En dat begint al om 1 uur en duurt tot 4 uur. Gypsy Swing in de stijl van de befaamde Hot Club de France. Maar met een knipoog naar de hedendaagse jazz- en popstijlen. Morgenmiddag vanaf 1 uur tot 4 uur in de, het muziekpaviljoen op het raadhuisplein. Papa Luigi I Amici. en zoals ik al vermeld had. Dinsdag dan tijd voor Cinema Nostalgie. Blonde Preview. Wat is dat? Dat is de goede. Uh, nou, Diamonds are Girls Best Friend. Die the ...in geval met Marilyn Monroe in een van de hoofdrollen. Gaan we door naar vrijdag 31 augustus. Smart en levensliederen zingen in een café Koper aan Careplein 6 vanaf 9 uur. Gaan we naar zaterdag 1 september. Grand Prix Parade Centrum Zandvoort aan Zee eh, Zandvoort. Dus dit mag u niet missen. Vanaf 7 uur in het eerste weekend van september... We ...vindt er op het IP Park van Zandvoort weer de historic Grand Prix Zandvoort plaats. Tijdens deze dagen zult u ongetwijfeld op de weg van de mooiste historische bolide's voorbij zien rijden. <coughs> ja. Goed. Eh, op zaterdag 1 september vanaf 7 uur is er een parade door het centrum waarbij tal van historische racewagens een mooie stoets vormen. Genieten! Zaterdag 1 september 7 uur. Maar dat is natuurlijk het hele weekend uh, feest op het circuitpark Zandvoort. Want zowel zaterdag als zondag vinden daar de historic Grand Prix races uh, uh, plaats. Voor eerst sinds jaren zullen racefans weer het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel kunnen beleven. Naast races van historische pre... pre 66 Grand Prix cars worden het publiek getrakteerd op races van de Grand Prix Masters van Formule 1 auto's in hun originele staat. Sportcars en historische GT's meer informatie over de kaartverkoop vind ik op www.circuitparkzandvoort.nl Maar dat, dat mag u niet missen. De Formule 1 weer terug op uh, circuitpark Zandvoort. En die zondag live de volgende gehele dag op uh, ons ZFM Zandvoort TV. Tot zover. Oké, okay, dat was weer een hele heleboel vol. Neem even een slokje water over. Jan. Ja, dan ben je aan toe. Dus voldoende te doen de komende dagen hier in Salvoort. En vanavond gaan we dus beginnen met een geweldig muziekspectakel vanaf 7 uur. En iedereen is van harte uitgenodigd. Klein pluutje meenemen en gewoon lekker gaan genieten vanavond. FM Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Salford Scenario, Jodemois Lolita. CFM Race Radio. Pit Report. pit Report. En we gaan weer naar onze uh, trouw uh, pitverslaggever Willem van deze toe. Want dit weekend het uh, circuitpark Salford, bol van de DTM. Mm -hmm. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe uh, de DTM-auto's uh, gekwalificeerd hebben. We hebben het al eerder uh, gemeld, maar nog even voor de late inschakelaars. Goedemiddag, Willem trouwens. Ja, goedemiddag. Als je tijdens. Uh, DTM, jij vroeg uh, naar de kwalitatie-uitslag uh, van de DDM. Nou, uh, eerder vertelde ik het uh, Timo Scheider uh, die uh, Pole Position uh, erover heeft. Het leek een beetje op een uh, Audi uh, Festival hier. want de eerste uh, vijf auto's, uh, maar liefst, het zijn alle vijf uh, Audi uh, A5's. Uh, Timo Scheider de snelste Pole Position. Op de tweede plaats Mike Lokkervelder. de Portugese Philippe Albert Kurkin. Dan uh, Eduardo uh, Mortara, nou dan noemen de vijfde uh, ook nog maar op die Audi. Dat uh, is uh, echt uh, geworden. Kijken we nog even naar de bekende namen in hetzelfde. Zwift, uh, en dat is dan de eerste met dus uh, dat is uh, Chaney Green. In, uh, top 10 vinden we hengbeen en die uh, werd uh, bestuurd door uh, Dirk Werner. Dirk Werner, uh, geëindigd op een uh, 7e uh, plaats. Krijgen we de bekende namen, ja, helemaal achteraan. En, uh, ja, daar hadden we niet verwacht uh, op de 22e plaatjes, op, uh, David Koolhart. Een andere grote naam, natuurlijk uit Oudersport, uh, Ralf Schumacher. Die heeft zich uh, gevaliteerd als 15e. Op dit moment zijn we bezig met de uh, Formule 3, uh, de race op Circuit uh, Zandvoort. De Park uh, Formule 3 uh, die begon uh, ja, een, een minuut of tien geleden, begon, uh, de, in de eerste bocht, tas bocht, was het een van de auto's uh, die eraf ging. Dat was uh, degene die vanmorgen in de race derde werd, uh, Michael Lewis. Daarna brak er een hoofdbui uh, los, uit eruit, code rood, uh, iedereen werd uh, verplicht om uh, regenbanden op te uh, auto's te gooien maar tegen de tijd uh, dat er geen banden bij de auto's gearriveerd waren die op de krip klaar stonden om de banden te wisselen was de baan alweer de hoog. Uh, inmiddels is die uh, nummer 3 race want het uh, gaat op tijd allemaal dus ja ze hebben nog een tijd stilgestaan op het rechte eind ook heel weinig rondjes uh, gereden uiteindelijk om uh, te kijken hoeveel rondes gereden zijn er zijn het er uh, vijf geweest maar zijn ze afgeplacht en uh, Winnaar. Dat is uh, de Engels van uh, William Buller. Uh, voor, uh, met de tweede plaats uh, Daniel uh, Juncadella. Juncadella, die we nog kennen van een aantal weken uh, geleden hier. Uh, dat hij de achterste van de drie uh, woont. Oké, okay, als we nog even kijken naar wat er nog even op terugkomen. De kwalificatie van de DTM, de eerste vijf allemaal Audi's. Nou uh, weet ik gewoon dat uh, sommige circuits een bepaald soort auto uh, beter ligt dan een ander circuit. Is het elk jaar zo dat Audi uh, zo goed, pre goed presteert in Zandvoort? Nou ja, over het algemeen is Audi wel uh, er goed bij altijd uh, alle jaren op Zandvoort. Maar uh, dus, uh, ja, het doet ook niet uh, slecht, uh, we kunnen er wel wat uh, verwachten. Het is dus niet helemaal mee gezeten. Want ook uh, ja, in het nadeel sprak, uh, zijn de wisselende weersomstandigheden net op het verkeerde moment uh, de uitgaande moment. Dat het net even regende weer. Uh, ja, Audi uh, was daar bezig. Dat BMW uh, niet voor aan te uh, vinden van ja. Dat heeft er ook mij van doen. Dit jaar in de in die we deden. Uh, Weliswaar al uh, twee reizen gewonnen door uh, BNW. Maar ja, zaten, of, uh, gisteren misten we al uh, drie kwartier... Uh, Training uh, en ja, we teams als uh, Mercedes en Audi hebben natuurlijk een hoop uh, zandvoortervaring. BMW heeft dat totaal niet. Gisteren ja, vanwege uh, dat ongeluk met uh, Rolf Schumacher in de pitstraat uh, drie kwartier uh, minder gereden. Ja, en uh, ja, dat zijn toch uh, belangrijke kilometers uh, die je had kunnen maken als team als BMW uh, gisteren met uh, auto's van een die ze niet hebben kunnen maken. En dan het gebrek ervaring op zandvoort uh, voor het BMW-team. Vandaar dat die uh, toch wat verder terug uh, staan op die startopstelling. Oké okay, Willem, bij de ene race is het belangrijker dan bij de andere race. Van Hoe belangrijk is het nou om je goed te kwalificeren tijdens een DTM? Ben je dan ook meteen bijna de winnaar of uh, gaat het toch echt om de race nog? Ah, ja, dat, dat zou wel heel wat uh, makkelijker kort door de bocht zijn om het maar in de auto termen te houden dat je dan gelijk de winnaar bent. De DTM heeft ook nog twee pitstops uh, ook belangrijk dat dat uh, snel gebeurt. Ja, soms wordt wel al Betalen, maar het wil niet de garantie zijn om als je van boven trekt dat je dan ook meteen weer naar bent. Dat geldt wel natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Nee, maar dan hebben we nog een beetje spanning morgen in ieder geval. Nou ja, die is sowieso zo. We hebben denk ik ook qua weer. Ik weet niet is lekker langs geweest om te vertellen hoe het morgen gaat zijn. Ja, het is overwegend droog, maar wel met regen. Nou ja voor waar het waard is. Ik denk de, dat ze de regenbanden wel klaar moeten zetten. Ja, precies. En dat is ook nog een extra aspect natuurlijk, wat voor spanning kan gaan zorgen. Ja, oké. Okay. De meeste regen zou trouwens vallen in de ochtend en in de middag zou het overwegend droog blijven. Klopt. Ja. Dus. Ah, oké. Okay. Nou, nou ja, we gaan het afwachten. Het uh, weer is sowieso het, het van de mensen, dus wat dat dan gaat... Uh... Oké, okay. okay. hey, we, we krijgen straks nog de, de Porsche Carrera Cup. Daar komen we rond de klok van uh, tien over half vijf nog even bij jou terug. Uh, alvast bedankt voor deze update en ik zou zeggen uh, tot straks. Tot straks. Nou, onze collega Daan Levers lijkt ook op een soort Duitser die een regenpakje aangetrokken heeft, weet je wel. Alleen is er weer net geen regenpak, maar wel een mooi kleurt hoor, dat geldt aan. weer eens op de Zandvoortse radio te horen bij CFM Zandvoort. Jorde de zingende de Tantats, jawel. Dat was uh, Dr. Alban. En Sing halleluja. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van uh, uur U2, Albert Jan. Ja, de tijd is weer uh, voorbijgevlogen. Maar zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard onder meer het gedicht van de week, het dier van de week. Nog nieuws van het circuitpark Zandvoort en nog veel meer. Gewoon zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ook naar het laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo meteen na vier uur.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 Ik brauch hier rauszugehen. Oh. Das Haus See. Yeah. Yeah. Ich tauche in. Ik suche neues Land Met unbekannten Straßen, fremde Gesichter keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnt beim Spiel met Gezink.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 yeah